1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Taliban werken op grote schaal samen met de Afghaanse politie en het leger. Dat staat in een NAVO-rapport dat in handen is van de BBC. De informatie komt uit verhoren van meer dan 4000 opgepakte Taliban-strijders... en andere terroristen. De strijders houden zich vaak schuil in gebieden in Afghanistan... waar NAVO-militairen zijn gestationeerd. Als die eenmaal zijn vertrokken, nemen ze de macht in het gebied over... Daarbij worden ze geholpen door het Afghaanse leger en de politie, schrijft NAVO. In het rapport staat dat de Pakistaanse veiligheidsdiensten ook nauw samenwerken met de Taliban en weten waar leiders van de Taliban zich verschuilen. Minister Clinton vindt elke vergelijking tussen Syrië en Libië onterecht. Dat zijn ze in de Veiligheidsraad, waar ze zich vooral richten tot Rusland, dat een resolutie over Syrië dreigt te blokkeren. Rusland is bang dat de resolutie leidt tot buitenlandse interventie, net als in Libië. Volgens Clinton is die vrees onterecht. Ze zegt dat het tijd is voor een duidelijk signaal aan de Syrische president Assad. In Amerika is een geluidsopname gevonden van Otto von Bismarck, de eerste rijkskanselier van het Duitse Rijk vanaf 1871. De opname zat in het Edison-archief in de staat New Jersey dat het geluidsbestand op zijn website heeft gezet. Er werd gezegd dat Bismarck een heel hoge stem had... maar dat blijkt niet uit de opname, al staat er veel ruis op... en is het gesproken woord van de IJzeren kanselier nauwelijks te verstaan. Op de opname uit 1889 zingt Bismarck ook een studentenlied... en het Franse volkslied. Heerenveen heeft zich geplaatst voor de halve finale van de KNVB-beker. De Friese versloegen Vitesse in Arnhem met 2-1. Het weer, het is een heldere nacht met een temperatuur van min 7 tot min 11. Overdag opnieuw zonnig met een stevige wind. Daardoor kan het kouder aanvoelen. Het blijft een paar graden vriezen. Donderdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht... Met Nathan Wert. Ja, het eerste uur spraken we met journalist en schrijver Wil Tinnemans... over de groeiende groep werkende mensen in ons land... die leven onder de armoedegrens. Werkt u, maar heeft u toch moeite de eindjes aan elkaar te knopen? Of heeft u die tijden gekend? Dan kunt u ons bellen. 0800 1121. Mailen mag ook. et. Maar ook als u net als onze gast uh, Wil Tindemans een suggestie heeft... hoe we op een goede manier die arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren... voor mensen die werken in de schoonmaak, de industrie, transport, thuiszorg. Werkt u in een van die sectoren? Heeft u een idee hoe het beter kan? Respectvoller, eerlijker. 0800 112. U, u kunt ons bellen, gratis, nota bene. nacht, meneer De Jong. Goedenacht, met deel hoort. Uh, ik heb 24 jaar bij de omroep gewerkt. Eerst NTS, toen NOS en toen NOB uh -huh. Als geluidstechnicus. Uh -huh. En in ne begin negentiger jaren kreeg men de mogelijkheid in handen om marketbanen te scheppen. Yeah. Toen zijn er met mij 800 mensen ontslagen. Daar heeft men voor half geld marketbanen voor gemaakt. Dat is gewoon onze Nederlandse... Regering die dat heeft toegestaan. 800 mensen werden dus overboord gezet. En ik ben vrachtwagenchauffeur geworden. Ja. Ik kon het wel schudden als geluidtechnicus, ja. want als er 800 overboord zijn gezet, zijn er minstens 25 of 30 geluidtechnici hierbij. Dus die vijver is niet zo ruim. Ik hoor dat u er nog steeds verbolgen over bent. Ja, ik ben. Uh, uh, uh, uh, Vrachthuisvuur geworden via uitzendbureaus. Mm -hmm. En uh, toen ik op 2060 werd ongeveer... toen kreeg ik problemen met het lopen, de bloeding van mijn benen. Ja. En toen kwam ik niet in de WAO terecht, nee in de bijstand. Ja. Want ik had geen vaste baan meer. En u zei dat u 24 jaar gewerkt heeft? Ja, 24 jaar. Dan is dat een behoorlijk koude douche. Uh. Precies, maar ja. met mij... 800 andere mensen. Dan spreekt u die oud-collega's nog wel eens? Jawel. En wat is dan de, ja. is dan de tendens als jullie allemaal terugkijken Jeroen? Een rotstreek, een wisseltruk. Ja. Echt een rotstreek. Onze Nederlandse overheid, die heeft die mogelijkheden geschapen. Ja. Dat is een wisseltruk. Dat is niet welke het oplossen, het is verplaatsen. Ja. En die mensen stuk voor stuk belanden ze. Ja, niet best. Uh, niemand is er gelukkig mee, hoor. Nee. Echt niet. Nee, dat begrijp ik. Heeft u toen u noodgedwongen, weliswaar vrachtwagenchauffeur, werd daar wel enig plezier aan beleefd? Jawel. Ik vind het prachtig om op grote bak te rijden. Het was mijn tweede hobby. Maar ja, als jij daar komt als je 47 bent, dan ja. zeggen ze, u hebt geen 25 jaar ervaring. Ja, nee, precies. ja, precies. Maar goed, u heeft wel na, na al die benauwde hokjes hier in Hilversum. met al die, al die bedompte, donkere ruimtes waar al die technici rondrommelen. heeft u eh, als avonturier in de cabine de wereld in kunnen rijden. Jawel, maar ik ga krachtig werk hoor. Ja, dat is ook zo. Ik ja, dacht, ik probeer u een beetje op te beuren. Maar ja. dat heeft. Ik begrijp het. Ja, het. het dat, is een... dat heb ik zelf al gedaan. Ja. Van, ja. U bent er wel strijdbaar uh... weer uitgekomen, begrijp ik. Maar nou ja, ik wel in de bijstand beland omdat ik geen niet in de WHO kon komen, nee. dus het was aanvullende de bijstand dat ik, ze hebben de fit net kunnen behouden ja. vanaf die periode en vanaf de zestigste had ik 4, had ik 534 euro ja. uh, uh, uh, hoe heet dat, eh, uh, uh, gewoon uh, een ja. Regeling, gevroegde uittreding. En toen uh, werd het aangevuld tot 800 euro. door de gemeente. Maar dat is natuurlijk geen pot hè? Maar ik dat begrijp, is... dat begrijp ik. Maar waar we het ook het eerste uur over hadden. Ik begrijp eigenlijk ja? voor u. wat nog. Ja, je je, je nou, wat het nou, grote klak... probleem. Het grote probleem Volkomen is misschien... Respectloos. Ja, ik... Volkomen respectloos. Volkomen respect. Nee, maar wat, dat, dat wilde ik zeggen. Wat we ook het uur hiervoor over hebben gehad. Het is misschien het, het, het gebrek aan respect... wat nog wel meer pijn doet... dan dat het financieel af en toe lastig is. Niet af en toe lastig. Constant. Constant lastig. Maar wat, wat ik aan u hoor is dat het... Res... het res... Maar de aan uw opleidingen... in de bijstand. Ja. Want er is niet meer die een vaste, vaste dienst neemt... En Het is net als bij die schoonmakers. Ze hebben je maar net nodig, of niet? Dat kunnen ze zo ja of nee zeggen. Ja. Meneer de Jonge, verhaal is duidelijk. Ik dank u voor okay. het bellen en ik wens u, ondanks alles, een hele goede nacht. Oké, okay, bedankt. Oké, okay, dag. Hoi. dag. Hoi. Goeienacht, Peter. Ja, goeienacht. Ik ben Peter van der Linden. Ik ben... Uh, ja, vader van mijn zoon, ja. ik ben 45 jaar. En, um, ja, ik werk vanaf mijn 17e. Um, ja, vanaf die tijd tot nu ben ik nog niet in staat uh, geweest om uh, meer dan het minimum te, te, te verdienen. Mm -hmm. uh, ondanks al mijn inspanningen. Yeah. Ik heb de MAVO gedaan en de, en de yeah. um, ja, um, in in 1992 ben ik in de WO terechtgekomen, omdat ik gewoon heel overspannen was geworden van uh, ja, dat het uh, mij niet lukt om een fatsoenlijk uh, um, inkomen te verdienen. Uh, ik had te weinig financiële reserve. Uh, ja, ik kon geen financiële reserve opbouwen. Uh, ja. en, uh, Want je vertelde dat ja. je bij de gemeente gewerkt hebt? Uh, nee, ik, ik werk nu bij de gemeente. Oh, je werkt nu bij de gemeente? Uh, Sinds, sinds 1999, uh -huh. uh, ja, via, uh, uh, uh, ja, ik heb een zeg maar, verkeerde advies gekregen. Uh, in ieder geval uh, toen ik in de WO zat, uh, ja, toen uh, had ik, uh, in 1994, uh, gesolliciteerd uh, voor een, uh, ja, bij een, sociale werkvoorzieningsbedrijf. Uh, uh -huh. uh, uh, een, wel, ja, bij uh, een, ja, bij de gemeente bij dit moment? ja, ik ben administratief medewerker. Oké, okay. en bevalt dat? Ja, het bevalt heel goed, maar alleen het inkomen wat ik krijg, dat is ja, gewoon, ik word gewoon onderbetaald. Dus het is ja, lang, lastig hè. Om rond te komen daarmee? Ja, ik krijg net zoveel als, als een schoonmaker en, en, en, en ik doe gewoon een vol, vol, volwaardig werk. Ik, ik, ik, ik presteer beter dan de ambtenaren. Ik, ik, ik, ik werk in principe meer dan de ambtenaren. De ambtenaren die oude moeren meer. Ja. Dus, uh, maar ondanks dat krijg ik minder betaald dan zij. En, uh, ja, ik, ik heb altijd al die tijd gezegd... Ja, ik, ik wil gewoon ambtenaar worden. Maar uh, dat wordt elke keer uh, geblokkeerd. Uh, en en, en, en, en moet ja, je daar dan een baan naast je werk bij de gemeente? Heb je er nog een, een, een baan naast? Of? Ja, zeker. Toen ik in 1990 begon uh, bij de gemeente... Uh, ja, toen was het al duidelijk van, uh, dat ik van het inkomen niet uh, rond kan komen. Dus vanaf toen al had ik een, een bijbaan uh, bijgenomen. En wat doe je er dan bij? Uh, um, ja, ik eerst uh, schoonmaakwerk en, en daarna magazijnwerk. Uh, ja, ja. En, uh, ja, en ik kan het heel goed combineren. Uh, ik werk fulltime als administratieve medewerker. Dat is de hele, de hele dag zittend werk. En uh, ja, in de avonduren uh, doe ik magazijnwerk. Uh, ja, ik, uh, ze, ik zie het ook een, een beetje als, als sport. Uh, maar ja, ik, ben ook, ik heb ook uh, leuke contacten met hem. Uh, uh, Oké, okay. ja, want op, op hoeveel uur, als je alles bij elkaar optelt, hoeveel uur per week werk je dan? Ja, dat, dat, vind, ik, dat vind ik zo, zo, zo, zo, zo, zo raar. Daar wordt dan zo, zo moeilijk over gedaan. Uh, zeg maar, uh, ja, 56 uur werk, ja, dat is veel... Maar uh, ja, de ministers werken 80 uur of wat dan ook. Uh, ja, nou, ik, doe, dus... ik, ik doe er niet moeilijk over. Ik dacht, ik vraag het gewoon even. Maar... <laughs> ja, nee. Uh, nee. Uh, ik heb al een keer uh, ten onrechte ontslag gekregen. Ja. Uh, ik had een, uh, een goede bijbaan en uh, ten onrechte kreeg ik toen ontslag. Uh, ja, heb ik laten voorkomen. Ik ben bij de rechter gekomen. En uh, die, die, die was er gewoon uh, aan de kant van, van, de, van de werkgever. Die, die... Ja, de, de rechter zegt: Oh, je werkt 56 uur. Dat is, dat is, wel, veel, dat is wel veel, hè? Ja. denk ik jou ook. In wat voor land leef ik? Oké, okay, maar Peter, jij zegt eigenlijk: Ik werk 56 uur per week. En dat, vind, dat vind je eigenlijk wel te doen. Hè? Je zegt: Ministers werken. Ik kan het heel, heel goed combineren. Te, je, zei, je zei: Het is bijna een soort sportvormen. Um, want waar zit dan hetgene wat je vervelend vindt? Je vindt eigenlijk dat je meer betaald moet krijgen bij de, bij de gemeente, begrijp ik. Ja, dat is jarenlang niet gelukt. Maar je ben, ben er gewoon achter van. Ik ben in, in, via verkeerde regelingen in, in dienst gekomen. Ja, ja. Uh, als ze mij toen hadden verteld van... Uh, ja, ik liet me, liet me leiden door het, uh, door het woord uh, sociaal. Maar uh, sociaal vind ik het niet, hoor. Als je uh, onderbetaald wordt. Maar ben je op dit moment uh, tevreden met hoe het gaat? Ja, ik ben tevreden. Maar uh, uh, uh, nu... nu, nu uh, doet de, de werkgever van de, van de gemeente, doet die doet eh nu, nu moeilijk. Ik denk ja, oké, okay, jij wil mij niet meer slaars geven, dat, dat maakt niet uit. Dan was ik het wel op met een bijbaan. Ja. En, dan, en dan word ik daarvoor ontslagen. Je hebt vandaag nog een gesprek gehad en die zegt van ja, ja ik kan kiezen, ja? Ja, wij korten jouw dienstverband in. En, uh, ja. Dus de uren die je werkt bij, uh, met je bijbaan, mm -hmm. die korten wij op jouw dienstverband. Of je kiest uh, voor volledig ontslag. Mm -hmm. Dus uh, je mag, uit die twee uh, mag je kiezen. Ja, ik, uh, ja wat, uh, wat, wat wil hij nou? Ja. Uh... Hij wil mij niet meer betalen. Uh, en Hij wil ook niet uh, dat ik een bijbaan heb. Uh, dat, is, dat is toch, toch ziek? Ja, als je, ik, ik denk als jij het inderdaad het, het leuk vindt om beide banen te doen... dat dat prima moet kunnen, toch? Ja, maar hij is van mening dat dat uh, niet kan. Nou. Dus uh, ja, het kan heel goed. In ieder geval uh, daardoor uh, ben ik juist uh, super gemotiveerd. Want uh, ik, ik, ik wil werken uh, om er uh, financieel beter van te worden. Niet uh, zeg maar dat ik... Uh, uh, ja, net zoveel overhoud uh, als iemand die een uitkering heeft. Ja. Uh, dat, dat schiet ook niet op. En Peter, heb jij nog een soort droom of idee voor de toekomst? Van daar zou ik nog wel eens uit willen komen? Uh, ja, ik, ik, ik, ik wil dat uh, gewoon uh, de maatschappij er uh, uh, wat rechtvaardiger aan toe gaat. Uh, ja, zoals uh, de, de overheid komt daar met een sportje van geld lenen kost geld. Ik, ik, ik wil geen geld lenen, hmm. daarvoor neem ik een bijbaan. Ja. Uh, dus, maar als je zegt, uh, Peter, als je zegt het moet er wat rechtvaardiger aan toe gaan, kan je dan een, een voorbeeld ik, noemen wat je oneerlijk vindt ik, op dit moment? Ja, ja nou zeker. Ik heb, ik heb een, uh, ja, doordat ik het uh, te lang uh, op een te laag inkomen heb, uh, ja. uh, ver, heb moeten rondkomen, ja, had ik uh, noodgedwongen uh, diverse malen geld moeten lenen. En uh, ja, ik zie nu met een grote schuld uh, lange tijd, ja. Uh, ja, zo van 30.000 euro. Ik betaal zo'n 2500 euro per jaar rente. Ik mag geen rente aftrekken van de belasting. En een andere persoon, ja, mijn, mijn, mijn baas, die heeft bijvoorbeeld 6000 euro netto. En, en hij heeft een hele grote geldlening, genaamd hypotheek. En hij mag wel rente aftrekken van de belastingen. Dat, dat, dat klopt toch niet? Nee, nee volgens, mij, volgens mij klopt het ook niet. Dan moet het, ik heb ook het idee dat dat voor jou misschien nog wel beter geregeld kan worden. Maar daar hebben we op dit moment geen tijd voor. Er staan allerlei mensen dringen aan de lijn. Het is zo krom in deze maatschappij. Voor mensen als ons... zijn ze allerlei manieren om zo weinig mogelijk voor te betalen. En de gasten die aan de top zitten... die mogen zoveel geld vinden als ze willen... Uh, ja, dat kan, dan, dan haai je er niet in. Het wordt tijd dat het een beetje gaat veranderen. Ben ik met je eens, Peter? Ja, is ik wil je, is mijn droom, ja. Ik wil je bedanken voor uh, je telefoontje. En ik wens je een hele goede ja. nacht. Oké, okay. goede ja, nacht. Het is uit uitzending. Dag.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 Diane hoorde u, come on my house. Um, welkom terug, Casaluna, luistert u naar. Um, Eerst u spraken met journalist en schrijver Wil Tinnemans... over de groeiende groep werkende mensen in ons land... die leven onder de armoedegrens. Daar praten wij met u, luisteraar um, over verder. U kunt ons bellen, 0800-1121. U kunt ons ook mailen, casaluna.ncrv.nl. Goeienacht, mevrouw Haarsma. Hallo, oh, mevrouw Haarsma. Ja, goeiedag mevrouw. Um, ik uh, ben zo'n jaar of 23 jaar terug gescheiden. Ja. ja. En zo lang loop ik in de bijstand. Ja. Mede omdat ik in het begin helemaal houten de boter was en uh, opgenomen ben geweest. En als je dan weer terugkomt, dan zijn je papieren verouderd. Wat bedoelt u met hotel op de botel, niet verliefd, begrijp ik? Nee, niet verliefd, maar uh, een beetje. Een beetje verward door de hele kwestie. Een beetje verward, beetje, nou ja. uh, een beetje. beetje, nou ja, er, er klopte iets niet daarboven. Ik snap hem. En. Dus, uh, en mijn. Uh, het is een dochter, ik heb een uh, alleenstaande dochter ja. die werkt. Maar die werkt maar 25 uur per week omdat ze kraamverzorgd is en niet meer uren krijgt. Ja. Yeah. Dus vandaar dat ook op het uh, minimum waar het blijft. De verder de redder, mijn kleindochter, haardochter dus, die zit, is net begonnen met de pabo. Dus uh, okay. misschien dat zij de land weten doorbreken. Ja. Yeah. Uh, uh, maar goed, uh, het is... Uh, ja, het is van wel een Nou, het is eigenlijk niet voor om te komen van de bijstand. Maar uh, goed, uh, als je heel erg goed oppast en dit en dat. Maar ja, dan heb je nou een aantal tegenvallers. Omdat ik op een of andere manier uh, met de schoeter ben gepakt. Uh, onverzekerd. Ik wist zelf niet dat ik onverzekerd was. Maar ik moet nou binnen. Uh, een paar maanden 700, 800 euro betalen. Zo. Nou, dat is mijn maandinkomen, dus... Uh, dat wordt lastig. Dat, dat wordt lastig. Ja, want u dus zegt, het... u, u bent al 23 jaar naar de bijstand... en het is bijna ja. niet te doen, maar u doet het toch, begrijp ik. Het lukt u ja. toch, 23 ja. jaar. En waar zit... Uh, wat is er voor u de... Welke methode heeft u ervoor gevonden om het toch voor elkaar te krijgen? Hoe doet u dat? Nou, nou, de, de, voor 6 februari moet ik uh, 400 zoveel betalen. Yeah. Nou heb ik mijn langdurigheidstoeslag aangevraagd. Yeah. Ik hoop dat die voor die tijd binnen is. En dan uh, leen ik nog 100 ergens. Dan, yeah. uh, dan, uh, dan is, is dat weer gedekt. En dan, uh, ja, dan moet ik binnen twee maanden... 300 zover betalen. Dat, dat, zover ben ik nog niet. Ik ben uh, dan eerst van die 400 dan het uh, bedenken... hoe dat uh, voor elkaar moet gebruikt worden. Ja, lastig. En ik werd helemaal niet klaar of zoiets. Want ik ken ook mensen die uh, wel van een bijstand uit kunnen keren. Mm -hmm. En dan vraag ik me af van wat doe ik fout. Wat ik... Uh, uh, um, dat ik het niet kan. Maar ik, ik, ja, ik weet het uiteindelijk wel. Uh, want uh, dan zie ik weer wat voor... Oh, oh, dat is leuk voor die, weet je wel. En dan... Het uh, uh, hoeft maar een paar euro te wezen. Maar goed, dan... Uh, dan uh, dan uh, koop ik dat dan toch. Een leuk broekje bijvoorbeeld voor een kind... Ja. Van, uh, van een vriendin en zo. En dan... Uh, ja, ik, ik, ik ben uh, wat dat betreft, dan, dan, dan, dan vergeet ik dat gewoon, dat ik dat niet ken. Ja. En, maar nu uh... ben, ben ik me wel zeer bewust dat deze maand niks ken. Vanwege de scooter kwestie? Ja. ja. Vanwege die uh, moeten dat dat. dat... Ja, ik krijg uh, 800. En als ik al 400 aan die uh, scooterbeweging moet betalen, ja. dan blijft nog 400 over. En dan moet je ziekenfonds, dan moet je huur, dan moet je... Uh, ja, ja, dan moet die puzzel wel opgelost worden. Dus, uh, dus is het wel een uh, beetje een mooie scooter, mevrouw Huisma? Mijn, mijn scooter is uh, prima. Ja? Maar uh, ik, ik, ik, ik heb hem niet gekocht. Hoor. Maar het is gewoon de boetes die ik... Uh, omdat die, uh, ja, hij on schijnbaar onverzekerd is. Dus ja. ik, ik heb nou de papieren uh, bij elkaar geschraapt vandaag. En ik zal morgens naar die uh, verzekeringsman toe gaan. Ja. Want ze hebben me ook nooit gewaarschuwd. U bent uit de verzekering. Ja, nee, dat is ook lastig. Soms is ja, het inderdaad ook een kwestie gedaan, van een beetje beter want, begeleid worden... en dan, dat scheelt dan een hoop problemen. Ja, als ze uh, ja. gewoon geschreven hadden van... goh, u bent niet... Uh, uh, uh, u, u hebt achterstand in betaling gehad. U bent, bent uit de, uit de Nou, uh, Wat ik nu dus gedaan heb, is uh, dat die schoeter op de naam van mijn dochter is gezien. Okay. Want die rijdt er toch op, omdat ik uh, ermee ondersteboven is gegaan en uh, mijn oh, hoofd werd gebroken. Dus, nou, mevrouw Maar volgens mij is het het beste om die scooter dan maar uh, aan uw dochter te geven. En dan kunt u gewoon ja, lekker, nou dat uh, heb hè? ik dus bij deze gedaan. Want, Heel goed. Uh, ik mag dus, niet meer rijden van die kinderen. Dat is dan misschien is wel... het wel erg leuk, hoor. Dus ik hoop van de zomer toch nog wel... Nou, dan dus gaat u maken. gewoon achterop. Dat is misschien de oplossing. Dan gaat uw dochter ja, op de scooter en dan gaat u achterop. En dan verzekert u hem en dan, dan zijn we eruit. Dat, dat, dat, dat, dat, nou ja, dat, dat, dat, dat zal wel eens gebeuren dan nou. ook. Mevrouw Haarsma, mag ik u bedanken voor het bellen? Ja. En ik ja. wens u een hele goede nacht. Ja, ik u ook. En uh, ik ben, geen, uh, ik ben uh, gewoon. Uh, ik sta nog steeds op goeie, twee goede benen. Zo klinkt u ook. Oké, okay, okay. dankjewel. <laughs> Dag. Dag, Dag mevrouw Haarsma. Um, dan gaan we meteen door met meneer Ochterop uit Limburg. Ja, goede avond. Goedenavond. Nacht, hè, Goedenavond. Goedenavond. Ik ik. Ja, ja, Kijk, ik heb zelf vroeger ook gewerkt in een kattenvoerfabriek. Kattenvoerfabriek? Ja. En dan had je een, een, een, een loontje van pak een beet 1100 euro... Mm -hmm. En dan moet je huur betalen, Gastemate lift moet je betalen, natuurlijk. Hè? Ja. Dat, dat, dat, dat, dat ben je verplicht, natuurlijk. Ja. Ziekenfondsverzekering, begrafenisverzekering. En je auto, nou, dan blijft er niks over. Nee. Want hoeveel uur werkte je in die uh, kattenvoedselfabriek? Ik werkte fulltime toen de tijd. Ik had toen een, een, uh, ja, een fulltime job. Hè? Ja. Maar ja, vervolgens moest je wat dingen wegdoen. En dan moet je bezuinigen. Ja. op... Op je auto, auto door de deur, uit, want ik ga het eten niet bezuinigen natuurlijk. Want, mo want moest je met de auto naar het werk of uh, kon het ook zonder? Nou, al weet je wat is, als je nachtdienst had, dan was het een, pro of, uh, dat was het een probleem. Want ja. dan had je geen busverbinding meer. Nee. En er reed nog geen trein, dus ja, dan moet je op de fiets. Hè? En hoe ver was dat? Nou, ik woonde toen in Zwolle. En uh, van Hattem naar Zwolle, ja, dat is toch een 15 kilometer. Pak een bed. In ja. de nacht, ja. In de nacht, ja. Nacht is begonnen met een vuur, dus je ging om tien uur, uur van huis dus af zo'n beetje. Ja, en als het dan winter en, en vervelend weer ja, is, is dat het, ja, geen goed begin van de werknacht? Nee, inderdaad, nou. maar ik, ik had u gisteren nog gebeld, hè, gisteren. En oh. uh, weet je wat de hele eindreden is? De economie wil altijd maar bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. En daar moeten ze eens een keer mee ophouden. Ja. echt. Dat, dat, dat, dat, dat gaat gewoon niet goed. Mm -hmm. En uh, ik zou blij zijn als er, weer, als er weer nieuwe verkiezingen zijn. dat er iemand komt, zoals Pim Fortuyn. die zegt: van oké, okay, we gaan het anders doen. Boom. Uh, we gaan investeren. En of je gaat bezuinigen, of je gaat investeren. Maar als iemand werkt keihard voor zijn ja. dan moet je hem toch niet zo'n loon aftakken. met al dat geklier, met die belastingtoeslagen. met dit en dat. Dat, dat, dat. Nee. dat, dat is al pure diefstal. Nou ja, het lastige wat natuurlijk. We zitten in een financiële crisis, dat, is toch, ja, dat valt nu dat klopt, lastig dat meer dat te klopt. ontkennen. We klopt. hebben jarenlang veel meer uitgegeven dan we hadden. Ja, dat klopt. Nee, nee. Dus dan moet je, nou, net als met je huishoudbeurs... als je jarenlang veel uitgeeft, maar er zit niet zoveel meer in... of, of eigenlijk ja. heb je alleen maar schuld... dan moet je op een gegeven moment wat minder uit gaan geven. Mm -hmm. dat, maar hoe je dat doet, hè, dat is natuurlijk de kwestie. Dat is, ja. dat is inderdaad de hamvraag... En, maar om, om zomaar te zeggen, nou, we stoppen met bezuinigen, dat, dat is volgens mij ook niet de oplossing, toch? Nee, oké, okay, maar wat, uh, ja, kijk, weet je wat het is? Het is een beetje, uh, je moet het zien als een weerschaal, hè? De economie moet in balans blijven. Mm -hmm. Kijk, uh, als je eigen land in een crisis zit, hoe kun je dan in, in godsnaam zoveel miljoenen over de brug in gooien. Ik bedoel, de, de, maar welke brug bedoel je? Welke miljoenen over welke brug? Nou ja, ik, ik bedoel bijvoorbeeld naar Griekenland of, of, ja weet ik veel, investeren in oorlog omdat Amerika oorlog wil voeren, dat, dat, dat vind ik ook zo'n onzin. Waarom ja. zul je met elkaar oorlog gaan voeren? Ik bedoel, dat, dat is het allemaal, ja, ik vind dat zinloos. Leef gewoon lekker in een in de wereld, vol met vrede. Iedereen is lekker aan het werk, iedereen zijn een ja. Ja. Dat is, Ik, ik dat ben het helemaal. Dan, ik ben het eens met je verkiezingsprogramma, maar hoe we dat voor elkaar krijgen, ja, dat, dat is, is ietsje teken. lastiger. Ja. Hey, als, en als um, die katten. Kat, die, ja? nee, die kattenvoedselfabriek, hè? Ja. Wat deed je daar dan? Wat ik daar deed? Ja. Ik zat op de herfdruk. Oh, dat is wel leuk. Ja, dat is wel leuk werk, inderdaad. Een beetje rondscheuren of zo'n dingetje buiten binnen. Een uh... beetje scheuren op de heftruck. Maar je mocht niet van de baas met de heftruck naar huis rijden als er geen bus meer ging. Nee, nee, dat mocht inderdaad weer niet Ah, oh, dat is jammer. Ja. Het, het blijft toch eigendom van de fabriek. Want dat rijdt volgens mij heerlijk zo, s'nachts tussen Zwolle en Hattem op de heftruck. Huh? Ja, s'nachts over, uh, over die donkere dijk heen. Zo, over de donkere Zwolle. dijk tussen Zwolle en Hattem. Met de heftruck, ja. prachtig. Ja. Ja. Nee, maar weet je waar ik ook niet snap? te ja? doen uh, Waarom? Kijk, als iemand ziek is en niet meer kan werken, mm -hmm. dan kunnen ze van mij het geld zo krijgen. Dat maakt me helemaal niks uit. Maar, maar jij, jij hebt op dit moment geen werk, begrijp ik nee, van nee, je? Maar nee, Maar je bent niet ziek, ik, hè? Nee, ik ben niet ziek, nee. En... Ik solliciteer vaak, via internet ook. En in welke... Want la, laten we eens kijken, misschien luistert er wel iemand die jou kan gebruiken. Waar woon je nu? Of welke buurt? Ik woon nu in Limburg, in... Uh, God, hoe is dat dorpje ook weer. Weet je niet meer in welk dorp je woont? Dat is wel. Ulestraat en Ulestraat. Oké, want als je bezig bent net. met de sollicitatieprocedure. en je weet niet precies meer waar je woont. Nee, is natuurlijk geen goed startpunt. Ik, hè? Dus we moeten wel. Ik al, woon niet net, meneer. Ook al is het half twee in de uh, nacht. we moeten toch een beetje scherp blijven hier. Daarom. Maar ik laten we even met... een open sollicitatie eruit gooien. Wie weet komt er wat uit. Wat, welke, ik, in welke sector Straten, zoek je werk? Ulestraat Dorpstraat nummer 6. Oké, okay. nou je hoeft niet je exacte adres, maar we weten in ieder geval... Het is slag bij We weten dat je in Limburg woont. Ja. In, welke, um, in welke sector wil je het liefst werken? Gewoon lekker in een fabriek, hoor. lekker op een heftrukkie. Lekker in een fabriek. Nou, nou, nou, Lekker op een heftruckje. En... Er zijn heel veel fabrieken verplaatst naar landen waar, ze... waar mensen minder duur zijn. Maar er moeten nog een aantal fabrieken in Limburg overeind zijn. Dat kan niet anders. Lekker dus ja, maar... de... hopen. Dus voor de fabrieksdirecteuren... In Limburg, die nog iemand willen die s'nachts lekker op een heftruckje gaat. dan kunnen ze jou bereiken. Ja, dan kunnen ze mij gewoon bereiken. Weet je wat? Dan kunnen, die, dan kunnen die, de fabrieksdirecteuren uit Limburg. die nu luisteren. en dat zijn er altijd een aantal. die kunnen dan een mail sturen naar casaluna.ncrv.nl. ter attentie van. hoe heet je? Michiel Ochtrop. Michiel Ochtrop. Ja. Um, uitstekende heftruckchauffeur met Juist. werkervaring in Zwolle en Hattem. Ja, in de ik heb zes jaar werkervaring op de Hefteluk, dus dat kan niet meer. Dit kan, dit, dit kan bijna niet meer fout gaan. <laughs> ik, nee. ik denk, ik denk uh, dat je eerder een baan hebt dan dat er een Elfstede toch komt. Zullen we, daar, <laughs> zullen we daarop inzetten? Ik hoop het. Oké. Okay. Um, ik wens je nog een prettige... Uh, ik wens je ook een hele prettige nacht. Nu um, U ook. Uh, als, als, als, als jij, als jij uh, je e-mailadres mailt naar kazaluna.ncrv.nl... Uh, en er komt wat binnen, dan kunnen we weer contact met jou. Uh, Dat zal ik doen. Ja? Dan ik wens zijn we je hier een prettige de... voortzetting. Ik wens je ook een prettige voortzetting en heel veel succes. U ook, bedankt. Okay. Dag. Dag. Dag. Nou, wie weet helpen we hier dus de economie weer een beetje overeind. Dat zou toch mooi zijn. Um, we gaan nog naar de volgende beller. Meneer van de Vechter. Hallo? Even kijken. Kijk even naar de techniek. Nee, we gaan eerst naar de muziek.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 Ja, u luisterde naar Lana Del Rey, Videogames. Met veel poeha is zij een aantal maanden geleden tevoorschijn gekomen. En nu is haar album uit, haar debuutalbum. Um, en dat wordt toch hier en daar wat kritischer ontvangen... dan de hype die meteen om haar eerste single heen ontstond. Maar goed, um, ja, Lana Del Rey. We gaan verder met... Um, Werken en armoede, want daar hebben we het over um, in Casaluna vannacht. Veel mensen in ons land werken hard... maar hebben toch moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Heeft u dat nou ook, of heeft u die tijden gekend? Dan kunt u bellen 0800 1121 En u mag mailen casaluna.nzrv.nl. Um, eens even kijken. Meneer Alleman. Ja? Goedenacht. Oké, okay. uh, Kunnen we staan? ja. Loud en okay. clear. even een uh, geruststelling. Um, ja, ik uh, beluister nu even zojuist jullie uitzending. Ja. En uh, ik wou even snel reageren, al voordat het een, een grote klaagzaam uh, gaat worden. Mm -hmm. uh, alhoewel ik... Uh, nou, de, de... vorige beller hebben we bijna weer aan een baan geholpen, hè? Dus dat gaat de goede kant op. Oh, dat... Uh, nou, gefeliciteerd. Ja. ja. Uh, uh, ik, ik wil alleen maar even uh, melden dat uh, uh, ik ben een, wat je noemt het, tegenwoordig een ZZP'er. Ja, en in welke sector ZZP't u dan? Uh, nou, ik ZZP gewoon uh, in mijn oude beroep, uh, uh, dat is uh, uh, uh, filmpjes maken. Uh, uh, wat leuk. In de audiovisuele branche. Ja, <laughs> ja. <laughs> Um, en ik heb er vijftien uh, jaar geleden voor gekozen om uh, in plaats van wereldberoemd in uh, Hilversum te worden... Mm -hmm. uh, ...gewoon uh, mijn eigen weg te kiezen. Dat heeft toegeleid dat ik dus uh, wel of uh, uh, nou ja, niet wereldberoemd in Amsterdam of in Nederland werd... Ja. ...en ook niet het, uh, het bijkomende inkomen heb gekregen. Uh, mijn laatste belastingaangave... Uh, uh, daar kwam ik op uit dat ik op een, uh, het zogeheten bijstandsniveau ongeveer uh, moet werken. Maar u klinkt niet ontevreden. Nee, absoluut niet. Ja, want hoe zit dat? Uh, uh, omdat ik, uh, uh, uh, nou, en dat is eigenlijk het enige wat ik wil melden, ja. is dat je uh, ook met een, uh, een, een inkomen op bijstandsniveau, dat is ongeveer... 850 euro. Ja. Ik weet niet precies het verschil van maand tot maand. Ja, officieel hebben we in het eerste uur gehoord van onze gast. Zit u dan onder de armoedegrens, meneer Alleman? Uh, ja, dat, uh, dat, kan kloppen. Uh, dat kan kloppen. Maar je kan Ik... dus onder de armoedegrens leven en toch gelukkig zijn? Want die indruk maakt u. Uh, ja. Uh, want hoe, uh, hoe doet u dat? Wat is het geheim? Het geheim is, uh, is uh, juist in die dingen doen... Die je uh, uh, plezier geven. Uh -huh. En uh, je, uh, je kan wel. Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, uh, ik uh, doe die dingen waar ik uh, plezier in beleef. Uh, uh, maar die me geen. Uh, of weinig geld opleveren. Maar die me dermate veel plezier. En ook dermate veel uh, sociale contacten opleveren. Uh, en, en dat is dan weer het, uh, het optelsommetje. Uh, het plezier wat ik uh, aan mijn werk beleef. en de sociale contacten die me dat opleveren. Ja. En 1 uh, plus 1 is 3 uh, dan. Uh, dat ik gewoon uh, met, de, met, met de weinige financiële ja. middelen die ik uh, uh, voorhanden krijg. Uh, uh, toch een, een, een, een goed leven kan leiden. Want u wordt wel gewaardeerd in uw werk, begrijp ik. Ik word in uh, ieder geval gewaardeerd door mijn uh, cliënten, ja. zoals dat heet. Maar dat, is, dat schijnt toch wel heel belangrijk te zijn. Dus soms nog belangrijker dan het... Nou goed, je moet natuurlijk een bedrag krijgen waar je van rond kan komen... maar de waardering en het respect dat je in je werk krijgt... dat, is... dat schijnt toch cruciaal te zijn... wat we nu ook horen over die schoonmaak-CAO-onderhandeling. Uh, ja. En uh, het, uh, uh, Daarom zeg ik 1 en 1 is 3, uh, want uh, uh, uh, als ik bijvoorbeeld iets, iets uh, van uh, vestzak, broekzak uh, doe, uh, ik doe iets voor iemand waar ik eigenlijk niks aan verdien, yeah. maar die ander doet dan weer, uh, uh, als ik weer iemand anders nodig heb, die doet het dan ook weer van vestzak, broekzak uh, uh, voor mij. Gewoon, uh, uh, uh, 1 en 1 is 3. Je, uh, be, uh, je hebt plezier in je werk, mm -hmm. wat heel erg goed is voor je geestelijke gezondheid. Ja. Ten tweede uh, uh, kost je geen geld, je houdt er ook uh, geen geld aan over, maar het kost je ook geen geld. Ja. En ten derde uh, uh, is uh, uh, uh, als ik in uh, problemen zit. Ik zit vaak achter de computer, maar ik heb er de ballen verstand van. Als de dingen mee ophoudt, dan, uh, ja, dan weet ik wat ik moet doen weer iemand anders... die ik weer een plezier gedaan heb... die dat ja, ding kontraal. weer voor mij uh, repareert. Oké. Okay. Enfin, nou, het, het, manier... Dit klinkt wel hoopgevend... dat je zelfs uh, op bijstandsniveau... nog gelukkig en werkend door het leven kan gaan. Ik wil een laatste vraag aan u stellen. Wat, ja? is, het, wat is het laatste filmpje... dat u gemaakt heeft? Het laatste filmpje... Uh, daar ben ik uh, erg trots op. Uh, uh, uh, dat heb ik nou, niet alleen gemaakt... Uh, maar het samen met anderen. Dat is een uh, filmpje met uh, Vile uh, Ramse Shafi. Uh, uh, oh. de, de, de opname met, te samen met Liefste, mm -hmm. in de studio. Uh, de, de, de, dat is uh, uh, uh, Laat me, het, het beroemde nummer ja. van, van uh, Ramse Shafi. Dus ik ga eens uh, even kijken naar onze techniek of we dat kunnen draaien. Laat me. Nou, uh, heel graag, uh, broer, het is, het is, uh, Er wordt nu in de platenbak gezocht, dus je moet nog even doorpraten. Wat zegt je? Er wordt nu in de platenbak gezocht naar Ramse Shaffi en Laatme. Dus dan moeten we nog even verder gaan op dat filmpje. Uh, ja. Maar dat is toch al een tijdje geleden dan, want Ramse Shaffi is al enige tijd overleden. Uh, nou, twee jaar, meen ik. Maar dat, nee. was niet het laatste, dat was niet de laatste opdracht die u had, begrijp ik. Nee, nee, nee, nee, nee, maar. Uh, uh, daar heb je. Uh, uh, gelijk in. Maar dat uh, is. Maar wel een uh, mooie, een van uw mooiste filmpjes. Een, een van mijn mooiste filmpjes. En dat heb ik gewoon. om, om, om niets gedaan. Ja. En. Uh, dat gaf me gewoon zoveel uh, weer. Uh, moed en levensvreugd. van. van ja, uh, la, uh, laat me maar gewoon. Ja. Uh, ik bedoel, uh, Ramses zat op zijn oude dag. Ook maar met een uh, soort uh, van uh, bijstandsuitkeringtje ja. in het Roze Spierhuis. Ja, En. een uh, huis volgens mij in Amsterdam, maar goed, ja. Nou nee, het Roze Spierhuis zat hij hoor. Zat hij op het laatste daar, oké, okay. nou goed, daar doet het ook niet zoveel toe. In okay. ieder geval hebben wij uh, Ramse Shaffi voor u, meneer Alleman. Ik dank u um, voor uw telefoontje. En we gaan luisteren. Ja, en uh, veel sterk van alle mensen uh, die, die op, uh, enigszins uh, uh, op, op een uh, zogenaamd uh, bijstandsniveau uh, door het leven moeten voeteren. Ja. Um, maar u heeft ze waarschijnlijk geïnspireerd. En waarschijnlijk gaat Ramses Shaffi dat ook nog een beetje doen. Dank u wel. Ik dank u wel.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 Misschien vandaag, misschien over een jaar Ik zou ze kussen en begroeten Voelt vanzelf weer voor elkaar Laat me.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 Voorlopig blijf ik nog jouw zorgen, jouw zwarte schaap, jouw trouwe feil. Ik blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. altijd zo gedaan. Laat me. U hoorde alder liefste en Lisbeth List en Ramses Chaffee. Laat me. Um, nou ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik persoonlijk het origineel van Ramses Chaffee... mooier vind dan deze versie. Maar het goede nieuws is dat meneer Alleman, die we net aan de lijn hadden, hier een filmpje van deze opname heeft gemaakt. Daar verdient hij zijn geld mee. Um, hij verdient niet meer dan bijstandsniveau, maar staat toch vrolijk in het leven. We hebben het dit uur over mensen die werken. Um, officieel toch onder de armoedegrens zitten, het lastig daarmee hebben, sommigen weer niet. Um, en ik heb nu aan de lijn meneer Mossel. nacht, meneer Mossel. Een hele goede nacht. Met wie heb ik de eer. U spreekt met Nathan Vecht van het programma Casa Luna op Radio 1. Zeg het maar. Nathan, een hele goede nacht. Goede nacht. En ik wou je allereerst complimenteren met de geweldige keuze van de muziek. Ja? Ik, geni ik geniet ervan. Dat is mooi. Maar je, ja. vind je het origineel je deze versie van absoluut, uh, Laat absoluut. Me Wel Goed? Ik, nee, nee, ik moet je volledig gelijk geven. Ik vind het origineel mooi. Oké. Okay. Ja. En, en wat is jouw ja. voornaam? Mijn naam is Ruin. Ruin Mossel. Rijn. Rijn Mossel. Rijn, ja. <laughs> ik vind het een goede naam, Rijn. Ja, ik vind het een mooie naam. Rijn Mossel, ja. ja. Je zou zo een voetballer uit de jaren 50 kunnen zijn. Rijn Mossel. Oh, ja, hartstikke ja. mooi. Nou, het geldt in de jaren 20, want ik ben van de jaren... Eh, nou, dat zullen we ons niet over uitleggen, maar toen. Rijn, we ja. gaan het even hebben over, ja. um, over het, het, het onderwerp geld. van vanavond. Geld. Ja, nee, geen armoede en werk. En, en of armoede dat te... en werk, dat is toch geld of niet? Is dat te Iedereen combineren? heeft vooral over geld en we hebben niks. Kijk nou eens om je heen en kijk nou eens waar het echt om gaat. Ja. We hebben toch eigenlijk alles of niks? Ja, ik denk dat ik het wel met je eens ben. Maar we... Ik word er af en toe zelfs ziek van ik heb helemaal niks. Ik heb geen werk, ik ja. heb geen uitkering. Nee. En ik ben de gelukkigste mens van de wereld. Heb je wel een dak? Ja, ik, ik heb een eigen huis en noem maar op. Ik heb kinderen. Ik heb alles wat ik wil. En Rijn, moet je even uitleggen aan, uh, ja. aan mij, maar ook aan de luisteraars. Ja. Hoe, hoe kan je uh, een huis hebben en kinderen onderhouden... en je hebt geen geld en geen uitkering? Wat is de, je je de truc? Gewoon, je moet gewoon leven. Dat is en het. je moet gewoon echt in principe scheid hebben. Een hele bende. Ja. Ik heb ook geen bankrekening. Ik doe het niet aan. Nee? Nee, doe het gewoon allemaal niet aan, die ik, flauwekul. Ik begin en, langzaam te begrijpen waarom je Ramse Chaffie goede muziek vindt ja begrijp je maar ja. weet je wat dus iedereen zit zo helemaal vast in het stramien dit moet dat moet en we ja. moeten ons overal volledig aanhouden man leef. kijk om je kijk in Afrika hoe die mensen daar leven met helemaal niets ik heb de hele wereld gezien ik heb alles gedaan weet je wel en en, en, en wat moet je nou nog meer wat moet je moet je helemaal iedereen zit helemaal vast in alles wat moet en zou hebben ja. Maar doe gewoon je ding. En, like, wat is jouw ding, al... Rijn? Ben ik nu wel was? nieuwsgierig. Nou. Wat is jouw ding? Wat, wat mijn ding is, ja. het maakt me helemaal niks uit wat ik leuk vind. Wat vind je leuk? Want, want Dat is... ik, ik vind geld helemaal niet belangrijk. Ik maak, op moment maak ik muziek. Ja. Het andere, ik, ik, heb, ik heb bands gehad, weet je wel. Ik heb auto's verkocht. ik heb een horeca gehad. Ik doe gewoon echt. Maar ik heb, weet je wat echt mijn ding is? Kinderen. Ja. Ik heb nou, ik, ik, mijn eerste kind, heb ik helemaal niets van gezien. Ja. En dan werk je honderd uur in de week en dan denk je van, ik ga, ik ga het helemaal maken en noem maar op. En, en, en, en dan kom je jezelf tegen, want heb je hebt geld, maar je hebt niks. Begrijp je? En dan op een gegeven moment ga je trouwen. Nou, op een gegeven moment, dat is helaas in, in, in de soep gelopen. Nou, en dan, maar ik heb wel vijftien jaar voor een kind gezorgd die nog steeds bij me woont. Hey, en, en ik Rijn, ben ook... wat ja? ik, ik, ik ben benieuwd, wat, wat, kan je ons uh, delen met ons wat heb je vandaag gedaan, bijvoorbeeld? Ik, ik, ik heb vandaag heerlijk op mijn bed geleid. Ja. Ik heb drie, drie, of, drie of vier mensen geadviseerd wat ze niet moeten doen. <laughs> <Ja. laughs> Kun je die adviezen ja. met ons delen? Ja, nou, ik heb ook nog wat mensen. Ja. En ik heb een hond genezen. Met handoplegging of via... Een... Ja, ja, ja, met handoplegging, ja. Ja, ja. Ik heb van God de gaven gekregen om mensen te mogen genezen. Ja, en daar maak je heel steldzaam gebruik van. En man. absoluut zonder financiële, zonder financiële bedoelingen. Ja. Ik zal er nooit een cent voor vragen. Nee, absoluut niet. Hey, en je maar hebt ik... vandaag uh, een aantal mensen geadviseerd wat ze niet moeten doen. Kan ja, je, wat absoluut. was het beste advies ja. wat je hebt gegeven? Want ik denk dat meer mensen hier gebruik van moeten maken. Pardon, ik... ik, ik wat, wat was het beste advies wat je vandaag hebt gegeven? Wat ik vandaag heb gegeven is denken van... denk na voordat je iets doet. Briljant. En dat komt ja. er dan zomaar uit? Ja, nee, denk, maar denk ook drie keer na. En, en, en zeg ook af en toe gewoon een keer ja, van ik doe het. En ik ga ervoor en ik zet me ervoor in. En als je ervoor gaat, ga er dan ook echt voor en geloof erin. En het vertrouwen in jezelf. Want ik denk dat zoveel mensen zoveel meer dingen kunnen dat ze denken, maar dat ze zo vastzitten in het stramien. En yeah. kijk, eens, kijk ook eens om je heen. Wat andere mensen met zoveel minder middelen die wij hebben. Yeah. Wat die daarmee bereiken. En wij denken en zeggen allemaal dat we niets hebben. Maar we zijn, een, we zijn het derde rijkste land van de wereld. Man, kijk je in de oude Je gelooft het niet, hè. Ik trok laatst een container open van de oude Weet je wat erin lag? Nou? Met drie flessen champagne. Een, nou ja. aange, een aangebroken messenzet waar even ontbrak. Van Solingen. Oh, er lag zo'n 500, 600 euro in. En het, het wordt zo poep. Ja, maar stel je voor dat je de container openhaalt. Maar, maar Rein, het Wordt uh, iedere dag 300 keer weggegooid. Hey Rijn, uh, ja. ja, dit lukt jou hoor. Je hebt een bepaalde energie. dat je met, met zonder werk, zonder uitkering. op een of andere manier met jouw energie en talenten een heel gezin kan onderhouden. Maar we, we, hadden bijvoorbeeld, ja. we hadden bijvoorbeeld eerder dit uur aan de lijn... mevrouw Haarsma, die heeft een ja. bijstandsuitkering. Ja. Um, haar dochter heeft een baan met weinig uren. Ze had een, een, een scooter die onverzekerd was. Het moeite ja. om, de, om de, uh, de eindjes aan elkaar te knopen. Toen ik en ja. ja. die mevrouw hoorde, ik, ik weet wel wat je vragen wil nu. Nee, ja, ik, nee, de vraag van, nee. van mij is... Ja. Als, je, als zij nou bij jou advies zou komen vragen... Ik, ik, wat ik, moet ik, ze doen? Eén uur is klaar. Nou, allereerst moet die mevrouw naar zichzelf gaan kijken. Die mevrouw, als ik haar stem hoor, dan voel ik angst. En, en, ik, ik weet niet of jij het voelt, dan voel ik verdriet. Dan ja. voel ik een ontevreden persoon. Ja. Heb, jij niet, heb jij het niet gevoeld? Ja, ik, nou, ze, ik, ik, ik, vond er wel, ik vond er wel een doorzetter... maar ik had ook het idee dat ze het niet makkelijk vond allemaal. Nee, nee maar toch. Kijk, daarom. Als ze bij mij zou komen, zou ik zeggen... ik zou lekker voor haar gaan koken... Ik zeg kom op, we gaan hem stappen, we gaan op zoeken, we gaan kijken. En desnoods en van niks maken we iets. En als je mensen dat soort dingen al laat zien, ja. en, en, en je gaat met hun leven, ja. en ja nou, kijk, dan, dan, dan kun je mensen ook heel vaak heel makkelijk, ja, ja als een dubbeltje omdraaien. Dus dat een is... hele hoop, de... hoop mensen willen er gewoon graag uit. Zo, dus als je de hond met handoplegging hebt genezen... zou je eigenlijk mevrouw Haarsma met een uurtje ook de goede kant op kunnen sturen? Absoluut. Als jij bij mij langskomt... Prins Bernhard 54, Delftzaal. Eh, het mooiste huis met de grootste pilaren. En echt, ik heb geen rode rotsen, Maar ik ben een van de meest gelukkige mensen die er bestaat. Rijn, volgens mij eh, gaan er bedevaarttochten richting jouw huis vanaf... Eh, Kom, vanaf welkom. Welkom, Allemaal, gaat, luisteraars, bent u ongelukkig. Wandel allemaal vannacht nog naar delft naar Rijn-Mossel, want die gaat uw leven. Ja. Goede kant op sturen. Een, ja, ik heb nog één vraag. Als Moet je heel snel zijn, want we gaan er bijna uit. Ja. Ik ben op zoek naar Anna Hovanitian. Naar wie? Anna Hovanissian. Oké, okay, Anna, als je dit hoort, naar Rijn in Al, delft -Zijl. Alsjeblieft. Hey, ik ben je heel dankbaar, vriend. Oké, okay, Rijn. Rijn Mossel, dank voor al je wijze woorden. En je bent een goede afsluiter van een, uh, van een uur wat toch positief eindigt. Ik wens je alle geluk, maar dat gaat jou lukken. Um, we gaan langzaam de luiken sluiten van het Huis van de Maan. Heel snel nog een oproep. Morgen ontvangt Helco Span, theatermaker Delfgauw en pianist Bert van der Brink. In tweede uur van de uitzending gaan ze experimenteren. Ze gaan met verhalen van u een theaterstuk maken, maximaal drie woorden... Eh, waarin emotie centraal staat, dat wordt van u gevraagd. Kunt u dat mailen naar casaluna.nzrv.nl? Rest mij niets anders dan eh, u een hele goede nacht te wensen. Op Radio 1 neemt wakker Nederland het van ons over met het programma... Nog Steeds Wakker, gepresenteerd door Anne de Jong en Bastiaan Nachtegaal. Is dat niet een mooie naam? Voor iemand van de Nachtradio Nachtegaal. Goedenacht, dag.